Welkom bij Vodafone Voicemail. U heeft één oud bericht. Wij spelen nu uw oude bericht af. Dag, het uw deurwaarders van de Toor Groenewegen en partners van Den Haag. Ik wil met mijn nummer 16089156... Ik heb nu uh, mijn telefoonnummer is 088 -5151 661 En ik heb van u een briefje gekregen dat de 30 juni. En de postkamer zat daar een cd bij. En als ik er ook iets van mag begrijpen, dan is dat niet veel. Wat bedoelt u eigenlijk? Ik, uh, ik vraag het me af. Kijk, als u iets wilt tegen deze uh, vordering, dan moet u... Uh, wat ook in het wangbevel staat... Uh, in verzet gaan. En het uh, toesturen van cd's... begint niet in dit geval. Uh, mocht u vragen hebben... anders dan... Uh, waar, ik, waar u kan moeten betalen... want daarvoor verwijzen ik u... naar het wangbevel... en het van betekening... met bevel. Uh, het gaat om een bedrag van... 431,44 euro voor de goede orde. Dat kunt u betalen naar mij. Als u het niet eens bent met de vordering, moet u verder gaan heb ik al gezegd. Dus, uh, mocht u nog vragen hebben, dan kunt u met mij contact opnemen op 088-5151-661. Nogstans ga ik ervan uit dat het u nu duidelijk is. Dus mag ik het duidelijk wel zien. Bedankt daar. Dit bericht is ingesproken op 1 juli om 15 uur 40. Dit was uw laatste bericht...